Morgen vooral in het zuiden ook wat zon en dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan geen files, er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen de knooppunten de Nieuwemeer en Burgerveen. En op de A28 Groningen-Zwolle tussen Groningen en Hogeveen. Tot de zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, zandvoort en zomerhits. ZFM, dit is de zomer van ZFM, met, met. nu de haaling van ZFM Jazz. Jazz begins, and you take a bass, Man now we're in some place, take a box, when it rocks.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 Een stem die niet vaak in een jazzprogramma te horen is. Jawel, dat was Doris Day. Ooit een superster die niet alleen in films speelde en sentimentele liedjes kwelde, maar ook af en toe bij een big band songs opnam. Zoals het net gedraaide, Shanghai. En waarom vanmorgen Doris Day? Omdat ik het curieuze bericht las dat de inmiddels 87-jarige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 Thank mm -hmm. you.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 very strange enchanted boy they say Things You Are Markant gespeeld door bariton saxofonist Jerry Milligan. verweven met de lyrische als sax van Paul Desmond Eerder dit uur liet ik al de uh, zingende pianiste Patricia Barber horen Maar Amerika heeft nog zo'n kei en sinds haar debuut in 1992 al 13 albums heeft volgezongen vol en gespeeld Karen Allison Luister naar haar in het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 dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Dit jaar is een record aantal teken in Nederland gevangen, meldt het radioprogramma Vroege Vogels. Op de twaalf vanglocaties van de Wageningen Universiteit hebben vrijwilligers in totaal ruim 13.500 teken gevangen. Dan moet de vangst van de komende maanden nog worden bijgeteld. Maar deze hoeveelheid is nu al veel groter dan het gemiddelde van de afgelopen jaren.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 We